Michel Koenen met het NOS-journaal. Frankrijk en de VS werken samen. De uitvoering van het plan komt in handen van de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad, waaronder Amerika en Frankrijk. En volgens Trump wordt er ook gewerkt aan een nieuw staakt-het-vuren in een bepaald gebied in Syrië. En Trump en Macron hadden het in Parijs ook nog over het klimaatakkoord waar Amerika uit is gestapt. Volgens de Amerikaanse president kan er nog van alles gebeuren met betrekking tot dat akkoord. In een huis in Bergsenhoek, vlakbij Rotterdam, heeft de politie na een anonieme tip handgranaten, 200.000 euro cash en 200 simkaarten gevonden. Ook zijn twee auto's en een vuurwapen in beslag genomen. De spullen lagen in een verborgen ruimte in een garage. De bewoner van de 31 en zijn vriendin van 33 zijn opgepakt. Volgens RTV Rijnmond heeft de man banden met een criminele motorbende. De voorzitter van de juridische commissie van de Amerikaanse Senaat... heeft Donald Trump Jr. gevraagd om te komen getuigen. De commissie wil alles weten over zijn banden met Rusland... tijdens de verkiezingscampagne van zijn vader vorig jaar. Een republikeinse senator vindt dat de zoon van de president... desnoods moet worden gedagvaard. Paul Ryan, de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... zegt dat Trump Jr. gehoor moet geven aan de oproep... Eerder zei hij al dat alles over de ontmoeting met een Russische advocaten boven tafel moet komen. En er is geen concrete dreiging van een aanslag tijdens het EK vrouwenvoetbal dat dit weekend begint. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wel worden volgens Dick Schoof extra veiligheidsmaatregelen genomen rond de stadions... omdat mensen mogelijk op ideeën kunnen zijn gebracht. En daarom is er meer politie en scherpere controles bij de stadions. Het weer nog. Het wordt een heldere nacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen trekken er vanuit het westen enkele buien over het land met kans op onweer. En ook schijnt de zon af en toe. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Is de zomer van ZFM met, met nu alternative FM. Oh. Quanto, quanto is, de quanto is. You say Deze uh, Annika Boxhorne. Uh, de bandnaam uh, is helemaal naar haar genoemd. Annika met Longshot. Welkom bij dit uh, tweede uur. Uh, ja, ik uh, vind het uh, stoere meidenmuziek uh, eerlijk gezegd, maar dat uh, zeg ik al weken. Dus, dus dat uh, maakt het allemaal niet zwaar. Ik uh, schrijf ook wat uh, recensies weer sinds kort weer voor de popunie in Rotterdam. En toen kwam ik uh, deze alleraardigste, uh, ja... EP tegen. Tenminste, die waren zij zo vriendelijk om naar mij toe te sturen. Maar dan moet ik er ook nog wel wat over zeggen. Uh, het is een Nederlandstalige band. En ze komen dus, zoals gezegd, uit Rotterdam. Ze heet De Waanzin. En het nummer dat heet Zo Beminnelijk. vandaag Je hebt genoeg om daarvan uit te moeten rusten Dus rust genoeglijk maar met vlinders in je maag Rust genoeglijk en bedwing je zult te lusten want je bent ook zo beminnelijk. En ik ben overwielelijk. Ik wilde jou onmiddellijk, maar jij. Heb je zo huis gehouden dan? Hou het toch kuis, je hebt alle goden met je. Bezing de vlinders, maar met knopen in de band. Knoop de dag op en begeef je naar je bedje. Want je bent ook zo beminnelijk en ik onoverwinnelijk. Ik wilde jou onmiddellijk, maar jij was onverbindelijk. Oeh, je bent ook zo beminnelijk. Ik mezelf weer toe, ik maan mezelf maar moe, ik denk dat ik de draad kwijt ben. En ik geef er niet aan toe, ik waan mezelf niet moe, ik gedraag me als mijn kleine zusje. ja er in de bijt. Ik had het al uh, op mijn Facebook-pagina uh, min of meer aangekondigd. De noord ier Rob Murphy. Ja, uh, wij hadden hem gewoon, wat dat er gaat. Uh, hij is de enige die op dit moment uit het buitenland uh, is die te horen is in dit uh, programma. Maar dat uh, heeft een reden. Hij is ook uh, geweest in dit uh, programma. Toen moesten we dus in ons beste Engels het een en ander uh, gaan vragen. Maar uh, wat we ons nog konden herinneren, Marcus... Uh, was dat, uh, dat het uh, toch uh, een hele aardige uitzending is geweest. Vooral ook met die ene microfoon in het midden. En dat uh, gaf toch een hele Het waardere, uh, totaal waren er drie. Maar uh, het is een beetje jammer dat je er nou niks van draait. Van onze live opnames. Uh, nee, want dit is de single. En die moet, die moet naar voren geschoven worden. Dat zijn een van de mooiste opnames die we hier wel gemaakt ja, hebben. Dus. Ja, dat, dat, dat, dat, nou, misschien dat we hem nog eens een keer uh, even uit de, de mottenballen moeten halen. Die uitzending. En dat we hem nog een keer opnieuw moeten, moeten gaan uitzenden. Dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Zo'n zo dacht dat we er niet zijn bijvoorbeeld. Heel goed. Dat, uh, dat, dat doen we dan. Dat is bij deze dan gemaakt. Maar we hebben beloofd dat we Susanne Sanders volgende week... Uh, Precies. Dus die komt volgende week. Maar dit is de nieuwe single van Rob Murphy. En eigenlijk niet verkeerd. Nee. En, hij, uh, en we hebben er een hele goede herinnering aan. Aan zijn optreden van het afgelopen jaar. Ja. Uh, niet alleen dat. Want uh, Marcus uh, die heeft nu... Uh, ja, het hij nog wat wil zeggen. Maar goed, het was voor mij een beetje een periode dat... Uh, moeders niet overleed. Dus uh, dat was geloof ik uh, drie dagen later. En toen was uh, Rob hier uh, te gast. Dus dat vond ik. Uh, en weer een dag later stonden we uh, met, onze, uh, met onze glimlach uh, en gepoeste schoenen in het uh, patronaat, omdat daar uh, de eerste aflevering van de Rob Hagda woord was. Dus het waren nogal echt van die dagen... dat je dan op een gegeven moment even wat weg op de slikken Maar goed, het leven gaat ook weer gewoon verder. Um, dat is uh, even van november het afgelopen jaar. Nu weer terug naar het nu. Hoewel, dit uh, nummer is ook al sinds vorig jaar pas... Uh, ja, vorig jaar. Toen heb ik het gewoon gemist. Maar ja, ik leg net de omstandigheden uit waar het, waar het, waar het mee te maken heeft. Dus, dus dat is P2. P2 is uh, ooit bij ons geweest. Ik meen in 2015. En dat was uh, nadat uh, onze vriend uh, X... Zijn eerste, een van zijn eerste EP's heeft uh, gepresenteerd. Daar was ik bij en daar speelde ook uh, P2. En ik was dermate gecharmeerd van deze dame... dat ik uh, vond dat we uh, er in de studio moesten vragen. Toen uh, was ze nog uh, eigenlijk volop bezig met een uh, muziekstudie het onder andere aan het conservatorium in Amsterdam. En inmiddels heeft ze dat al afgerond. En heeft ze dus ook haar album uitgebracht. Weliswaar uh, vorig jaar. Maar dat gaan we dus nu inhalen. Een van de nummers die op dat album uh, terug te vinden... is het nummer Full van Pitu. Come lay next to me, my boy. I'm awake when you were sleeping. It's the only way I get into your dreams. Come get next to me, my boy, and I'll walk where you stand still. That's how I get you to follow Follow Ja, maar. Dat is uh, zo verstild dat je denkt, nou, daar past eigenlijk nog wel één nummer daarachteraan. Nou, lees ik toevallig net op uh, de pagina van, uh, van Michel Ebbe, want uh, dat is het volgende nummer wat ik uh, dan laat horen. Is dat hij met, uh, met de band uh, even in Rotterdam een uh, jaarlijks uh, dinertje heeft. Nou, uh, ik zal zeggen van jongens, uh, er staat hier een fles whisky uh, klaar. Nu nog niet. Maar als jullie de volgende keer komen, dan uh, geef ik dat uh, wel als aandenken mee. Dus uh, dan weet je dat alvast. Uh, de band Gravel Town, waar uh, Michel uh, deel van uitmaakt. Maar hij is inmiddels ook zelf actief. Als uh, solo-muzikant, uh, ja, moet ik er eigenlijk bij zeggen. En dat uh, klinkt dan weer heel anders. En een van de dingen die hij heeft uh, opgenomen, is dit mooie nummer. En daar, uh, ja, dat, daar komt hij in de clip komt dan ook. Zijn meisje de Met in voor. En dat is opgenomen in het Franse. On Fleur. Want uh, de Fransen kunnen de H niet helemaal uitspreken. Dus, uh, wat mijn Franse lessen waren altijd uh, dat, uh, dat het een stomme H was. En in On Fleur is de clip ook gemaakt. En het nummer dat heet Heel Mooi, A Song for Fall and Darkness.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 Oh, your dress and my knees you were L'éterniteit revient rapidement. Tout est fini, y'a plus rien à dire. Mais tu es toujours avec moi. Garde-moi dans ton cœur. Le temps est presque là. Maintenant, tout ce temps, tu resterais avec moi. Vas me te vas m'oublier c'est le plus que tu m'oublier Maar ook soms... Nou ja, soms hij is er uh, beter in thuis dan dat ik heb. Uh, Menno Timmerman van uh, Innercore Music. Die heeft deze Ducro opgepikt. Dat heeft hij onder andere ook met uh, Loke gedaan. En uh, ja daar was hij hier ook al uh, wat sneller mee dan ik. Maar goed. Uh, je kunt ook niet alles uh, uh, alleen doen. Denk ik ook in deze wereld. En hij, deze Menno Timmerman... ...heeft deze Ducro eigenlijk uh, min of meer... Uh, ...min of meer ja, eigenlijk ontdekt. Uh, dat... Gebeurde ergens uh, vorig jaar. Hij had het toen al een beetje denk ik op uh, de, de korrel. En de debuutsingel van uh, haar was Don't Tell Me Your Poet. Zoals hij uh, gepost heeft op uh, de website van Innocore Music. Maar inmiddels heeft Daisy Ducro ook een nieuwe single. En die heb je net kunnen horen. En dat uh, nummer dat heet Hard On Your Arm. En ik hoop alleen maar één ding. Dat Daisy nog deze kant op komt. Want dan heb ik nog een prangende vraag aan haar om te weten of zij dus familie is van die oud wielrenner... die man die dus nu de commentaren verzorgt bij de Tour de France... naast Herbert Dijkstra, Maarten de Groot. Ja, inderdaad, die. Maar uh, er zijn nog wel eens meer hondjes die Vicky heten... want hier in dit hele dorp, of halve dorp, heten er ook heel veel koper. Dus, en we zijn ook niet allemaal familie van elkaar. Dus dat uh, maakt het dan ook wel <lacht> heel erg interessant. Maar goed, uh, daarvoor hoorde je een song voor Fall and Darkness van uh, Michel Ebben... Met daarop het mooie stemgeluid van Elmar Pleisinger. die ook de afgelopen week weer een teken van leven heeft laten horen. Net als Linda Kreuz in afwachting van een kleine, van een kleine wereldburger... die binnenkort uh, op de wereld uh, gaat komen. Uh, maar goed, Elmar uh, is uh, mee aan het schrijven... voor het nieuwe materiaal van Halfway Station. Dus dat komt er dus ook aan. Jazekers. Um, goed, uh, de dame in kwestie die ik uh, van de week... nou, zeg maar vandaag... Uh, ben tegengekomen op haar Facebook-pagina, tenminste niet bij haar, maar bij het coverduo met Wesley Smits. mannetje die we tegen zijn gekomen bij de Rob Acquedevor kan haast niet anders. Um, Safe and Sound heette uh, dat uh, coverduo wat uh, Mario en uh, Wesley vormen. Maar goed, uh, het ging om een galmconcert in een van uh, de gebouwen van in Holland en dat deed mij denken aan een galmconcert wat Hans Goes ook geen onbekende in, in Haarlem en omstreken, uh, heeft gedaan voor een waterleidingbedrijf waar Hans en ik uh, beide hebben gewerkt. En uh, dat uh, die herinnering dan ineens ook nog eventjes uh, vol op uh, de pagina bij uh, Mario terecht is gekomen. Ach, wat maakt het uit? Uh, maar goed, Mario is uh, vorige maand of twee maanden terug geslaagd. Aan het conservatorium. Ze heeft ook geloof ik nog, uh, nog daar bovenop nog een examen gedaan. Ook geslaagd. En uh, bij het afstuderen heeft zij ook uh, een single gepresenteerd in het patronaat. En dat is het project Jura. Of eigenlijk heet die band ook zo. Zij, zij ziet het als een project. Maar goed, uh, ik zie het als een band. Uh, tenminste als een, uh, als een muziekgroep. En daar maken zij deel van uit. En die single, die hebben we weer klaarstaan. Want het wordt weer eens tijd dat we die weer eens gaan draaien. Dat nummer dat heet Forest. my breath, I couldn't find my way. Dag hiervan. Room for Elephants en het uh, nummer Hero. De uh, single eigenlijk ook uh, van het album I'm Not a Hero. Uh, wat uh, deze week uit is uh, gebracht. En daarvoor hoorde je Jorah met uh, Forest. En dan wederom een Amsterdamse band, maar dat had meer te maken met een clip Alaska Pollock met allerlei kartonnen, dozen die ze bewerkt hebben. Tot levende wezens. Read between the lines. Zit het daar uh, in, in deze band. En uh, dat de, de band heet Laurie Fish. Nou, eigenlijk is die een beetje uh, min of meer door Laurie zelf uh, gearrangeerd. En dit was een van de nummers uh, die terug te vinden is op uh, de Harlem pop scene on tour. Er staan er nog een paar op. De Tiger Pilots die we vorige week ook uh, gedraaid. En ik uh, meen All Dogs Are gray, Maar dat was een uh, nummer wat ze min of meer uh, gepikt hadden. Maar goed gepikt. Anders had ik hem niet gedraaid. Uh, maar die uh, van de Tiger Palace, dat beloof ik... die zit er volgende week dan wel weer in. Um, volgende week over twee weken. Want uh, volgende week hebben we geen uitzending. Volgende week uh, zit uh, hier een uh, herhaling van uh, Suzanne Sanders. Uh, de, overigens, daarvoor hoorde je Alaska Pollock. Leuke videoclip, maar eigenlijk ook met een serieuze lading. Met uh, kartonnen dozen die uh, veranderen in levende wezens... En dan zie je de band zelf op uh, ja, kartonnen muziekinstrumenten spelen. Dat is heel leuk en creatief bedacht, moet ik erbij zeggen. Weer terug naar de EP Tropical Flavor van uh, Joost Dobbe. Dus die gaan we dan even draaien. Dat is het titelnummer van het album Tropical Flavor. Tropical Flavor No. Dus ook het uh, echte stemgeluid uh, van Elmar Plaisier terug in de band. Uh, die zij dus vertegenwoordigde Halfway Station. Uh, dit nummer dateert alweer uit 2014. Is denk ik ook een beetje een, een lijflied van mij geworden. In de afgelopen jaren. Zeker toen hij net uitgebracht werd. Uh, toen was het ook echt een... Ja, een beetje een grote stap in het onbekende zetten. En dit nummer gaat daarover. En als je goed naar de tekst luistert... dan komt hij daar ook zeker bij uit. Um, The Great Beyond was dat. Uh, is ook bij het laatste album wat uh, Halfway Station heeft uitgebracht. Het heet Dodo, als, het, uh, als ik het wel heb. Uh, en die verscheen in 2015. Dus is ook al twee jaar geleden inmiddels. Nou, eh, normaal gesproken zeggen Marcus en ik in koor tot, tot volgende, volgende week, week. Maar volgende we zijn week zijn we er niet. Nee. Dus, dus, dus dan, is, ja, dan moeten we eigenlijk zeggen, uh, kunnen we dat in koor zeggen tot, tot over twee, twee weken. weken? Nou, dat nou. gaat in één, keer, in één keer goed. Improvisatie. <laughs> in, improvisatie. Zelfs dat uh, kunnen we dus heel erg uh, goed. Dus uh, artiestjes, als je dus op zit te letten... zelfs in het improviseren van uh, dat verhaal... van tot volgende week, dat, we, dat uh, hebben we to, tot in de treuren uh, gewoon geoefend. En nu moeten we stand te zeggen tot, uh, tot over twee weken. En dat gaat ook in één keer goed. Dus, dus je weet dat we dus uh, dat aan kunnen. Inderdaad, over twee weken zijn we er weer, want uh, volgende week is uh, de, de studio gekaapt door CFM Zandvoort voor een werkoverleg. Maar wij uh, hebben zeer slim en creatief, zijn we dus we komen met een herhaling op de proeven van Suzanne Sanders. Dus dat weet je dan ook weer. Afsluiting van Ruud Houweling met Motherland. Dag! Motherland, That's work, acres with small towns sticking out. Motherland, where.